Het weer in het westen en noordwesten zon. In het oosten en zuidoosten is het overwegend bewolkt. En vanmiddag ontstaan daar mogelijk buien met onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het.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 Even maar koffer, die Korn. We zijn er weer, duizend en ja. Korn met de cover Word Up. En daarvoor natuurlijk de gouden oude... Over... Joyce. Over, uh, over Word hey, Up laat gesproken. Nog, hey, helemaal niet. Ik ga gewoon eventjes mijn, normaal mijn nummertjes afkondigen. Etterbak. Zo. Je hoorde dus... Ik ga het rustig aan doen. Je hoorde dus Korn Word Up. En daarvoor hoorde je dus case Joyce met Alles is te koop. Welkom. Hey, alternative FM. Mag This ik jij niet mee? <laughs> van mij mag je. There's Dank je. Uh, jij had het over uh, Word Up en van Cur Korn. Weet je van wie het origineel is? Dat wou ik aan jou vragen als ik klaar was met mijn aankondiging. <laughs> Cameo. Oh. Hoe? Cameo. En uh, wat is dat voor band? RB. Wow. is uit de tijd dat ik uh, nog uh, plaatjes draaide op een zolderkamertje drie hoog achter, uh, dat het nog allemaal uh, heel erg illegaal was. En dat de radiocontroledienst, toen nog heette ze zo, want tegenwoordig heet het agentschap Telecom, met zo'n uh, zo meetapparatuur door de straten heen uh, ging. En even kijken of je dan wel niet uh, bezig was om plaatjes aan het draaien was via de radiosenders. En daar stamt Word Up van Cameo uit 1986 uit mijn blote hoofd gerekend. Man, dat is 24 jaar geleden. Ja, kun je hoe oud ik ben? hè? Ik wilde niet zeggen, maar goed. Als we het toch over oude plaatjes hebben. tuurlijk. Hier is een hele oude, ook van Linkin Park, van hun eerste album. Hybrid Terry, here is A Place for My Head. Van dit eerste album nogmaals. Ja, Place for My Head, Linkin Park. Watch how the moon sits in the sky on a dark night Shining with the light from the sun The sun doesn't give the light to the moon Assuming the moon's gonna blow at one It makes me think of how you for me You do favors there rapidly You just turn around and start asking me about things that you want back for me I'm sick of the tension, sick of the hunger Sick of you acting like I owe you this Find another place to feed your greed While I find a place to rest I wanna be in another place I hate when you say that you don't Step on people like you do and Run away all the people I thought I knew I remember back then who you were You used to be calm, used to be strong Used to be generous, but you should have known That you wear out your welcome And now you see how quiet it is all alone I'm so sick of the tension Sick of the hunger Sick of you acting like I owe you this Find another place to feed your greed Will I find a place to rest? I'm so sick of the tension Sick of the hunger Sick of you acting like I owe you this Find another place to feed your greed Will I find a place to rest? discovered radio you know her life was saved by rock and roll een klassieke eerste klas, Let's Sibling, Holla the love. Je hoort het eigenlijk alleen hier bij Alternative FM. Op jou, donderdagavond voor muziek! Woehoe! Jaap. Ja, ja wij hebben we... een beetje genoten, hè? Ik dacht het wel. Want uh, als je zo uh, zulke soort muziek nog uh, kan draaien... Nou, bij mij thuis, als ik dit op mijn, uh, op mijn stereo uh, toren een beetje hard uh, draaide... Ja, mag er wel iets uh, geluid uh, van mijn koptelefoon aan de andere kant een beetje lager... Want dan uh, zit een beetje te piepen eerlijk gezegd. Nee, de verkeerde idee. Nee, nee, nee. Allemaal onderste. Onderste, onderste. Juist, juist, dat is hem. Nee, ja, laat maar. Wacht maar even, wacht maar even. Dat <laughs> gaat niet goed. Zo, opgelostige piep. Het was uh, vroeger toen, uh, wanneer ben je eigenlijk een kenmerking, aanmerking gekomen met LED? Ja, ik, ik, ik zei net, van, op het moment dat ik dit op mijn zolder de kamertje afspelde, toen uh, ging het een beetje zo hard met, die, uh, met datgene wat, uh, wat ik wilde, de, wilde horen. Ja, dat uh, beneden uh, op een gegeven moment met de bezem tegen het plafond werd uh, van of het ietsje minder kon. Maar ja, 1968, dat is toch wel heel erg pril voor deze jongen, eerlijk gezegd. Toen wist ik nog amper eigenlijk wel dat ze dus ook nog folk rock maakten, deze jongens, Led Zeppelin. Voortgekomen uit de Yardbirds en Jimmy Page en natuurlijk Robert Plant, dat zijn toch wel de belangrijkste mensen van Led Zeppelin... En de bassist natuurlijk niet te vergeten, John Paul Jones. Ze die zijn ook en... weer in Dem Crooked Vulture speelt. Juist, die. En uh, de, de drummer tegenwoordig is de zoon van de overleden John Bonham. De drummer. Uh, John Bonham Jr. Want een aantal jaren geleden hebben ze nog een uh, reunieconcert uh, gegeven in Dacht in Engeland. En dat uh, is uh, behoorlijk aangesla uh, aangeslagen wat, uh, wat dat er gaat. Want ze hadden aardig wat uh, succes, uh, die jongens. Folk rock. Leuk bruggetje, want ja, het is weer zover. We hebben eindelijk weer eens live muziek in de studio. En niet zomaar iemand. Nee, zij is al eens een keer eerder geweest in deze studio. Dan wacht ik in groot applaus... voor... Fabiana Dammers. Woehoe. Straks live voor jullie. Ja. Op de radio. Inderdaad, met drie nieuwe songs. Ook dat mag vermeld worden, dus... Dus wat gaan wij vandaag draaien? We gaan vandaag een beetje de sing-songwriter kant op. En een beetje natuurlijk. kunt... Iets harder. Oh, ietsje harder, toch? Dan normaal. <laughs> maar eerst gaan we een, een rustige klassieker draaien. Weer een klassieker. We zijn op een klassieke tour vandaag. Het ja. is Radiohead, Karma Police. Ah, heerlijk. I'm Waarschijnlijk die stem wel bekend voor Temple of the Dog met Chris Cunnell. Dit was hun eerste project die hij gemaakt hebt voor zijn overleden kamergenoot van de band Mother Love Bone. Andrew Wood, die stierf aan een overdosis. En daardoor heeft hij dit tribute gemaakt... Soundgarden met de, me met de leden van Pearl Jam. Ja, Daar is dit uh, ding voor Hunger Strike je. Ik, ik, had, ik had al zoiets van... Het uh, klonk een beetje Eddie Vedder-achtig... Uh, ergens in de verte. Nou, Eddie um, Vedder heeft er niet mee te maken. Nee, het waren de eerste leden van Pearl Jam. Ik, dus de, gewoon de normale. Ja, ja, de stem. Maar goed. Maar dat is inderdaad wat jij zegt, Chris. Uh, daarvoor natuurlijk niemand minder dan Radiohead. Juist, met van het, Karma Police. Precies, van het uh, befaamde album... Paranoid Android uit 97. Want ja, daar uh, was het uh, toch allemaal om te doen. De meeste mensen, uh, of je nou een schrijver bent of een singer-songwriter. Het wordt uh, hooglijk gewaardeerd vanwege het, uh, ja, de teksten en de muziek die uh, als een puzzel in elkaar vallen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. En dat het gewaardeerd is. Sommige mensen kofferen gewoon Radiohead op een uh, ukulele. Oh, een ukulele. En wie? Dit is Amanda Palmer van uh, The Dresden Dolls, die zangeres. Maar dan moet je horen wat dit is op een ukulele, hè? Creep. Even, gewoon. Uh... Yeah. Ja, gewoon even voor de leukerheid. <middels> <middels> ha, het is wel leuk. You before, I could look you in the, <middels> the eyes. Ja, dit is hem hoor. Het Is leuk dat je dat, Just leuk dat like je dat laat horen. Hè? <middels> Ik heb ook uh, bij, de, uh, bij de voorrondes van de Grote Prijs van Nederland dus ook mensen gewoon echt met de ukulele zien staan hoor, in, in, in, in dat, uh, dat verband. Float like a Komt er nou steeds meer voor dat mensen met de ukulele spelen? Oh, ja, vraag je. Yeah? Ja? Ja, heel veel. fucking Oh fucking. Patrick Wolfe Wolf ook, ja? Volgens mij wel. Ik heb hem volgens mij, ja, Vion ook wel. Uh, en hoe heet het, Lijnen heeft het ook gedaan, die het het jaar ervoor had gewonnen, volgens mij. Dus en, wel uh, genoeg singer-songwriters die het gewoon doen? Dus ja, zeg maar. zeker weten, <laughs> ja. Wow. Heb jij het niet overwogen om ook iets met een ukulele te gaan doen op het ja, podium? Ja, ik heb het overwogen. Ik heb wel eens eentje gespeeld. Maar uiteindelijk had ik zoiets van nou, dat is niet tegen een echte gitaar. Dus, uh... boeit niet. Nee. <laughs> Oké. Okay. Nou, misschien wel... ooit hoor. Ik zeg niet uh, dat het nooit zal gebeuren. Uh... De ukulele is wel in, heb ik in de, uh, de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland gezien. Dus uh, het, het is niet uh, wereldvreemd als je dus met een ukulele gaat spelen nee. in de nabije toekomst. Maar goed. Uh, nou ja, je bent bijna zover, denk ik. En ik geloof dat uh, vriend Marcus, heb je het zover uh, in orde gekregen? Je zit wel een beetje ja, uh, ja te schudden, maar uh, echt overduigend is dit. Goed, uh, dat was uh, de ukulele met uh, Creep. Zullen we nog één nummer doen voordat we Fabiana op uh, het uh, luisterpubliek hier in Zandvoort en omgeving loslaten? ja dat ja dat lijkt me best uh, weet je wat we doen gewoon een, een, een plaatselijke knijtert hier je kopje popje met eufrat oh, ja Met nu een hele goeie op de radio. De staat staat afgelopen uh, juni, juni, begin juli, stonden ze op Glastonbury. Hier hoor je de staat waar ze mee bekend zijn geworden, tenminste op hun album. Het the Country Song van de staat. We're Gonna Die, hier op Alternative FM en daarna live. the de woehoe! Die band toch hard hè De Staat Met We're Gonna Die Is bezig met een nieuw album trouwens Wordt fantastisch Schrijf nu de hele band In plaats van alleen de zanger Torre Florin. namelijk dit album geschreven En over singer-songwriter gesproken Het is zover dames en heren Mag één groot applaus Voor Fabian de Damme All This Feelings Hier bij ZFM bijzonder hoor, dit. Ja, gewoon helemaal goed, dit. <laughs> Ik zit er gewoon helemaal in, dus ja, uh, even, even over deze song. Ja? Uh, ho ho ho ho ho ho hoe gaat dat zoiets? Je krijgt iets binnen, je gaat het schrijven, en dan? Um, je gaat het schrijven en dan? <laughs> uh, ja, het is eigenlijk, uh, hoe bedoel je meer? Nou ja, uh, dit komt ergens vandaan. Waar gaat het over? Uh, Oké, okay, dat is ja. duidelijker. Um, <laughs> uh, ja, meestal gewoon uit het gevoel natuurlijk. Ja. Als je in uh, ja, een situatie zit of zo, uh, dan, uh, dan komen meestal, komt meestal inspiratie vanzelf wel. Mm -hmm. bij mij meestal, uh, hoe slechter ik me voel, hoe meer inspiratie ik heb. Dus dat, dat is vaak zo, met, uh, met schrijvers, ja. Ja, ja. ja, en dit komt op het moment... Uh, ja, dat heeft zo zo'n slecht moment of zo. En dan heb ik geïnspireerd. Maar het is ook wel fijn, want als je dan speelt... dan kan je het ook echt van je afschrijven, hmm. weet je wel. Dus eigenlijk een soort van... ja, bijna therapie of zo, weet ja. je wel. Dus dat je het gewoon uh, van je Is het, het een heilzaam uh, iets... als je zo even je gitaar pakt... Je hebt dan de, de tekst heb je dan al een beetje opgeschreven... Uh, en dan ga je dan op een gegeven moment... Dan de gitaar erbij pakken en dan ga je kijken... Ja. Op... Nou, het gaat bij mij tegelijk. Als ik, mm -hmm. mag, ik pak eerst mijn gitaar. Want, uh, en dan uh, ben ik gewoon aan het spelen, aan het jammen. Mm -hmm. yeah. En dan komt meestal uh, de tekst pas. Dus uh, ik begin altijd met uh, de gitaar. En dan in één keer dan, uh, meestal tegelijk met de zanglijn. Dus ja. het komt altijd wel een soort van uh, gelijktijdig. Yeah. En ja, het, heilzaam. Ja, het, <laughs> je voelt je wel opgelucht vaak daarna. Ja, ja? dat wel. Ja. Uh, is het uh, een, een, sowieso een uitlaatklep dan? Dit? Ja, zeker weten. Yeah. Ja. Uh, ja, de, de, de vraag is dan natuurlijk ook van uh, de passie die erin zit natuurlijk ook. Hè? Uh, geeft het ook iets zoals jij zelf bent? Ja, juist. Ja, <laughs> ja want ik, uh, juist in het dagelijks leven dan, uh, eh, dan word je altijd uh, zo overladen door allerlei uh, dingen en zo. En dan mm -hmm. uh, in de muziek uh, kan ik echt mezelf uh, zijn. Echt zeggen wat ik denk, wat ik voel en zo. En in het uh, dagelijks leven, ja, je, weet je wel, dan word je een beetje beperkt of zo. Ja, en in de muziek zitten geen beperkingen in nee. jouw overtuiging? Nee, ik denk het niet. Ik denk juist dat het een uh, manier is om echt gewoon uh, je, ja, je ziel te laten spreken. Zeg maar, weet je wel. Ja. Voor mij dan in ieder geval. Het zal niet voor iedereen opgaan. Maar iedereen nee. heeft zijn eigen ding natuurlijk. Ja. Uh, mensen die, uh, je speelt natuurlijk ook om mensen te bereiken. Maar zouden mensen in dit, dit verband ook iets uh, in zichzelf iets herkennen? Ja, Als denk je, ik wel. Ja? Ja, wel, want tenminste, dat heb ik ook met uh, bijvoorbeeld toen met blinden dat ik dat. Ja. Dat was toen ook een echte, uh, dat zat me echt zo hoog. Weet je, ja, en dan ja. kwam het eruit. En toen speelde ik het ook voor. Uh, toen had ik nog les op de popopleiding in ja. de klas. En toen ging, echt, uh, ging eerst een meisje huilen. En Aha. toen ging de docent huilen. En toen hadden ze allemaal hun eigen ervaringen. Dus dat was ja. bijna een soort therapie-les ja, ja. of zo. Ja. Dat was wel bizar. Ik voelde ja. me echt schuldig daarna. Maar, ja. Ja, maar dat maakt dan niet uit. Je hebt, het, je hebt dan het liedje en, en, uh, en de song ...heb je dan al even gewoon uh, gespeeld. En ja, dan weet iedereen ook meteen van... Hey, uh, ...het is ook nu een soort van spiegel uh, voorhouden. Ja, is het wel. Ja? Is natuurlijk, ook zo dat je hoe verser de liedjes zijn, hoe moeilijker het is om ze. Tenminste, hoe uh, als ik nu blinded speel, dan mm. uh, ja, dat gaat gewoon op de automatische piloot, natuurlijk. Nou, ja. dat je geeft wel een nieuwe uh, betekenis aan ja. maar als iets net geschreven is. Op dat moment was het net af, dus ik ja, waarschijnlijk zing je het dan ook anders of zo. Ik weet ja. Stiekem vraagje. Ja? Ja, ik, weet, ik weet, en wij weten allemaal hier in deze studio, dat jij bezig bent met een album. Ja, klopt. Gaat, gaat dit ook op het album komen? Ja, Menno steekt zijn vinger op. Nee. Menno, uh, niet. Nee, dit... Dus wij hebben hier gewoon exclusief uh, uh, een beetje gewoon materiaal wat we straks uit kunnen zenden wat niet op het album ja, staat. Ja, zeker. Want ik bedoel, uh, de, de liedjes waren al, de basis was al ingespeeld voordat dit nummer ontstond. Ja. Dus uh, weet je, toen uh, was het liedje er nog niet. En ik ben altijd aan het doorschrijven. En al uh, album is zo'n lang proces. Dus dan moet je. Uh, ja, om nou echt maanden te wachten. Dus, ik, weet je wel? Het is ja. Voor mij, ik moet schrijven of zo. Ja. Ik, uh, Over schrijven gesproken. Wij houden Doe nou, je nog ja. een mopje? Ja, een mopje? Oh. Ja, een stukje muziek. Maar wij, wij houden in ieder geval wel van je. Dat je okay. in ieder geval bij wat exclusieve songs voor ons wilt spelen. Ja, dit is ook een nieuw liedje. Dus, want ik had net, zat net ook bijna de fout in. Dus dan ja. moet ik even. Of zal ik eens die andere doen? Maakt niet uit. Uh, de de oh, keuze is uh, geheel aan jou. Jij mag gewoon uh, nu bepalen wat je, wat je wil spelen. Uh, oh, dan spenden. doe ik altijd het liedje wat, uh, wat dezelfde intro had als het andere liedje. Oh, nou ja. Uh, voor de Ik ben het die... niet bewust hoor. <laughs> ik ken het, dat liedje allemaal niet. Dus. Nee. We hebben het over de staat. We're gonna die. Ja, precies. Nou, laat maar horen. Nou, wacht. Hoe heet dit nummer? Ja. Um, nou, het heeft nog geen titel eigenlijk. <laughs> Dames en heren, mag ik één groot applaus van Fabian de Damme met geen titel. <laughs> <laughs> okay, I might look pretty, I might look tough. I'm Heb, maar eigenlijk heb ik hem al. All These Lonely Nights. Heel simpel. Dat is gewoon de titel van, uh, van deze zon. Oh, dat klinkt heel uh, vrolijk, ja. Ja, hè? maar goed. Maar dat komt ook het meeste in, uh, in de song terug. Ja, dat is waar. Dus, Wel grappig. Dus, dus... All These all this Feelings. All this Lonely ja, wil, Nights. Wil ik wou het zeggen. Wat hebben we als volgende in deze All This Serie? All This Craziness. Dat ja, is zeker! Ja, we ja, ja, ja, ja. ja, maar die ga ik eigenlijk niet spelen. Nee, nee, nee, nee. Maar die, sta, maar die, die heb ik wel bij me trouwens. Dus uh, ik, ik, ik heb hem bij me. Maar goed, uh, ja, dan lijkt het wel veel op elkaar. Maar goed, uh, dan kan je het beter zeggen. Die is Lonely Oh ja, dat kan wel. Dan ja. haal je dat all eraf. En dan heb je gewoon uh, oh, een ja. titel. Toch? Bedankt voor de die ja, ja. Dat is een goede. Ja, dan, li dan lijkt het ook niet veel op elkaar. Dus uh, bij nee. deze hebben we dat uh, ook fijn opgelost. <laughs> Juist. Um, ik weet het niet. Uh, wat gaan we doen, Meno? Grote regisseur van uh, deze uitzending. Gaan we nog, uh, nog één stukje doen. Zodat we dan uh, uh, aan het... Uh, aan het uh, of, of zullen we dat even over het nieuws van negen uur heen tillen? Ja? Wij tillen het over het nieuws van, van, uh, van, uh, van Schaken de 9 uur. Uh, oké, okay, dan <laughs> ik gaan moet we. Even, uh, als jij. dan gaat gewoon eventjes achter de kijk, achter de schermen. Ja. Als jij precies drie minuten kan vollullen ah, met. Uh, dat, gaat Fabianne, wel lukken. dat gaat wel lukken. Dan uh, start ik een plaatje en dan weet jij je mond. Ja, oké, okay, dat gaat mij lukken. Uh, dan ga ik, uh, ga ik eerst nog even over het album hebben. Want, want zo. Uh, daar ben je nu mee bezig. Ja, klopt. Uh, dat lijkt me nou uh, heel erg boeiend. Hoe gaat dat zo'n uh, zo dag in een, in een studio? Um, uh, ja, dat is uh, zeker boeiend. Het, het verschilt wel per dag natuurlijk, hè. Ja. Wat je gaat uh, opdemen. Of je nou, uh... Kijk, voor mij... De eerste dagen waren eigenlijk best wel relaxed. Want dan... De zang vind ik altijd het spannendste. Ja? Waarom is dat nou juist het spannendste van, van dat hele verhaal? Het zang het moet uh, elk toontje kloppen dan? In dat, dat nee, nee, nee, dat niet eens. Nee, gewoon omdat je elke keer, uh, weet je wel... Het kan elke keer anders overkomen, elke keer hmm. dat je zingt. En het is voor mij heel belangrijk om... Het wordt vastgelegd. Het is ja. niet een optreden dat je elke keer het honderd keer opnieuw doet... En uh, dat het gewoon zo, weet je wel... Uh, dat is anders, dat, het wordt vastgelegd. Dus ik wil dat het precies goed erop komt. Precies als ik het voel, weet je. Want dat is soms moeilijk, omdat je, uh, je zit onder druk uh, met tijd... en, uh, mm -hmm. en ja, mensen om je heen en uh, omstandigheden, weet je wel... En ik wil gewoon dat het goed klinkt. Ik ben heel perfectionistisch als het om mijn stem gaat. En de gitaar, dan ben ik iets uh, relaxter. Want het is ja. niet echt mijn. Mijn stem is echt mijn ding, mijn kracht. Ja. En daarom wil ik ook uh, dat het goed wordt. Ja. Uh, maar als jij uh, zo daar staat met je zangpartijen op het moment dat je dat moet gaan doen. En er zijn zoveel mensen die er omheen bewegen. Oh. Heb je ook zoiets van. Uh, donderstralen even fijn even op. Ik ben bezig. Heb je dat niet, dat idee wel eens? Nee, nee, nee, dat heb ik... ik um, nee, nee, nee, nee. Het hangt er. Nou ja, ik, ik kan wel beter zingen als ik uh, gewoon... Uh ik ik voel me ik hou niets van als heel veel mensen met me zitten aan te kijken of zo weet je wel dat je ja. allemaal uh, zit aan te staan en, dan word ik helemaal nerveus ja. dus uh, ik heb liever wel dat ik gewoon even mijn eigen of een sfeerlichtje of zo ja, ja. weet je je er even op zetten zo ja eventjes mijn eigen ding doen of zo ja. En, oh ja dat... dat wordt geregeld hoor nee ja. maar echt hoor dat, ja, ja nee dankte vanaf ik neem het met twee mensen op en ik ken die mensen ook ja. en uh, ik voel me op mijn gemak bij hun en dat is ook heel belangrijk ja. en, uh, dus ja, uh, je hebt ook wel met een aantal mensen een bepaalde vertrouwensband met wie dat, uh, die klus gaat klaren dan. Ja, ja je moet er wel. Ja, ja maar dat heb ik wel. Ja? Ja. Toch wel. Ja, ik ben blij dat zij... Ze, ze zijn uh, heel erg enthousiast. En ja. heel erg, uh, ah, kom wel goed, weet je wel. Huppakee. En uh, oh, het klinkt super. Weet je wel, daardoor word je ook gestimuleerd. Uh, dat het uh, Weet je wel, ik heb zelf altijd eerder van, oh, hm, kan nog beter. Of... Uh, ja, ik heb er geen zin in of ik ben nerveus, weet hmm. je wel. En dan Stel ze je op gemak, uh, of ja, wat dan ook. Ja, dan maken ze me enthousiast. Ja. Dus uh, ook van, oh, is voor ons ook spannend en zo. En dan, uh, dan deel je een beetje in dat gevoel. En dan, uh, je doet het echt samen. Dus dat, dat geeft me wel een soort van uh, fijn gevoel of zo. Straks meer Fabiane Dammers, na Matijsjahu, met King Without a Crown. Time it starts so beautiful. Self and them don't even know Wanna have to live the fast life But your brain moves slow If you're trying to stay high You're bound to stay low You want God But you couldn't deflate your ego You're already there Then there's nowhere to go Your cup's already full Then it's bound to overflow You're drowning in the waters When you can't stay up low Ask God for mercy And I'll throw you a rope Looking for help from God You'll say he couldn't be found Searching up to the sky Looking beneath the ground A king without his crown You keep falling down And I really want something But can't get rid of your frown You try not reach to the heights And come down Bound on the ground Giving up your pride Then you heard a sound Out of night come day Out of day comes light Another find To the one like Sunlight in a ray. Of my being, and I sing to my God. Songs of I've been healing. I want my she now. Climate starts revealing, feeling. What's this feeling, my level? Skylight in the ceiling. Give myself to you from the essence of my being. And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 De politie heeft vannacht de bewoner aangehouden van het uitgebrande appartement in Husse in Gelderland. De man had dinsdagnacht volgens buurtbewoners de brand veroorzaakt door de gaskranen open te draaien. De 49-jarige man is aangehouden op een camping in Drenthe. De politie kreeg gisteren een tip dat de man daar op zijn motor was aangekomen. ING heeft een sterk tweede kwartaal achter de rug. De bankverzekeraar boekte ruim een miljard euro winst. Dat is aanzienlijk meer dan de 71 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De winst is uitsluitend te danken aan de bankactiviteiten. De verzekeringstak leed verlies. ING heeft het afgelopen kwartaal nog eens een half miljard euro in de zogenoemde stroppenpot gestopt om tegenvallers op te vangen. Een delegatie van de Wereldvoetbalbond FIFA bezoekt vandaag Nederland. De inspectiecommissie bezoekt onder meer de stadions van Feyenoord en PSV om te zien of die aan de eisen voldoen. Nederland wil samen met België het WK voetbal van 2018 of 2022 organiseren. Begin december maakt de FIFA bekend wie dat mag doen. Brandweervrijwilligers krijgen steeds vaker met agressie en geweld te maken. Bijna 60% van de vrijwillige brandweerlieden is wel eens uitgescholden, bedreigd of mishandeld. En 80% verwacht daar ook in de toekomst mee te maken te krijgen. Dat blijkt uit een peiling van de NOS en de VARC-vereniging Brandweervrijwilligers. De vereniging schrikt van de resultaten en wil snel overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Entertainmentbedrijf Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal 1,3 miljard dollar winst gemaakt. Een stijging van 40% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral succesvolle films zoals Toy Story 3 droegen bij aan de winst. De pretparken van Disney doen het minder goed. De bezoekersaantallen lopen terug en de kosten stijgen. Het weer vanuit het westen wordt het droog en klaart het op. In het zuidoosten en oosten.